Drie uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint president Obama in Washington aan zijn State of the Union. In zijn jaarlijkse reden tot het congres zal hij aandringen op samenwerking... tussen zijn eigen democraten en de republikeinen. Het congres is sterk verdeeld. In het Huis van Afgevaardigden hebben de republikeinen de meerderheid in handen gekregen... en in de Senaat is de voorsprong van de democraten geslonken. Samenwerking is volgens Obama nodig om meer werkgelegenheid te scheppen... en de belastingen te verlagen oliemaatschappijen moeten meer belasting gaan betalen. Obama wil vaart zetten achter schone energie. In 2035 moet 80 van de Amerikaanse elektriciteit op een schone manier worden opgewekt. Obama staat ook stil bij de schietpartij in Tucson... waarbij drie weken geleden Democratische congreslid Gabriel Giffords zwaar gewond raakte. Familieleden van Giffords wonen de State of the Union van Obama bij.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 De oproeppolitie was massaal aanwezig en gebruikte traangas en de wapenstok om het plein schoon te vegen. De betogers gebruikten Twitter om elkaar op de hoogte te houden, maar gisteravond laat werd Twitter in het hele land geblokkeerd. Gisteren vielen bij protesten in Egypte zeker drie doden. Volgens de regering zijn de betogers uit op provocatie. Tennisster Vera Zvonareva heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de halve finales bereikt van de Australian Open. De Russische nummer twee van de wereld won in twee sets van de Tsjechische Petra Kvitova. Zvonareva speelt in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Belgische Kim Kleisters en Agnieszka Radwanska uit Polen.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 Van 2 tot 4. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Onze jongste en beidehandste verslaggever bij de Voice of Holland Finale. Een hoofddoekje aan naar school. Het blijft lastig. En kansarmen mogen Den Haag niet meer in. De live muziek komt nog steeds van de kernkoppen. Welkom terug bij. Nog steeds wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Het nachtprogramma met nieuwswaarde. Dan weer de huishoudelijke mededelingen. U kunt onze redactie bellen op het nummer 0800-1121. Of u kunt naar ons toe twitteren op @redactiewnl redactie WNL. Of doe ergens in uw bericht een hekje. Gevolgd door de letters WNL. En dan vinden we hem ook wel weer ergens. Ja, we zijn benieuwd wat u van het programma vindt. Nou hè. Stelt u zich even voor, u heeft de perfecte moord gepleegd... en de politie heeft geen flauw idee dat u er iets mee te maken heeft... en pas na twintig jaar is de moord verjaard, zoals het zo mooi heet. En dus kunt u dan aan iedereen gaan vertellen... dat u die geniale moord op u geweten heeft. Maar als het dan minister Opstelten ligt, gaat dat feest niet door. Zware misdrijven mogen nooit verjaren, vindt hij. Niet leuk voor criminelen, maar wel fijn voor slachtoffers en nabestaanden. Aan de telefoon hebben we een van die nabestaanden, Corrie Groen. Goedenacht. Goedenacht. U bent uh, moeder van Tanja Groen, die 18 jaar was toen ze in 1993 opeens verdween. En als zij vermoord is, dan verjaart dat over twee jaar. Heeft u enig idee wie haar moordenaar is? Uh, nee, nee. Helemaal niet. Nee, er is ook nooit iets van haar gevonden. En ze is daar weggegaan bij de uh, studentenvereniging. En sindsdien uh, is ze gewoon spoorloos. Stel dat ze inderdaad is vermoord, dan zou dus over twee jaar een moordenaar naar u toe kunnen komen en zeggen: Ik heb Tanja vermoord en dan zou hij niet meer worden gearresteerd. Hoe zou u dat vinden? Nou, dat is natuurlijk uh, onverteerbaar. Dat, dat, uh, dat mag gewoon niet. Want stel je voor dat, dat Tanja gevonden wordt dan, en er is een daden, dan zou hij nooit gestraft kunnen worden en dat mag toch niet? Dat, uh, nee, dat kan. Nee, dat. Uh... Dat zou voor ons heel erg zijn. Onze redactie die sprak eerder met een Tweede Kamerlid van de Partij voor de Arbeid. En die ja. zei, uh, ja, een moordenaar die vind je toch niet meer uh, na twintig jaar. En juist door die verjaring kan hij na twintig jaar eerlijk toegeven dat hij het gedaan heeft. En dat, dat kan ook een beetje rust geven voor de familie. Ja, maar rust heb je sowieso nooit. Want hier ga je mee naar bed en sta je mee op. En ten tweede, tegenwoordig met die goede te technieken... Met, die met, met van alles, uh, kan tegenwoordig toch wel een, een dader uh, gevonden worden. Wat vindt u dan van uh, het plan van minister Opstelten om verjaring af te schaffen? Ja, nou, dat is natuurlijk prima. Want stel je voor dat ze nu over, over, uh, in, uh, over drie jaar of, of vier jaar gevonden zou worden... dan, dan loopt zo'n dader helemaal vrij rond... En, en dat als ouders zijn, we, nou, dat, nee, dat, dat, dat, dat zou ik toch heel erg vinden. Dan, dan hopen wij van harte dat de moordenaar in ieder geval binnen die twee jaar gevonden wordt... of dat dit plan van de minister Opstelte erdoor komt. In ieder geval hartelijk dank voor uw reactie, Corrie Groen... moeder van Tanja Groen, die 18 jaar geleden is verdwenen. Dank u wel. Dankjewel. Ja, en als het aan minister te ligt... verjaren zaken als deze van mevrouw Groen dus in ieder geval niet meer. Ja, wat kan daar nou tegen zijn? Nou, aan de lijn hebben wij nu uh, Rick Jansen, Tweede Kamerlid voor de SP. Goedenavond. Goedenacht. Ja, wat vindt u van dat voorstel? Uh, het voorstel is, uh, ja, gaat wel iets verder dan wat u zegt. Maar het is een, uh, ja, het is een heel goed voorstel. Moord is natuurlijk iets uh, waarvan je niet voor kan stellen dat dat, dat, dat onbestraft zou mogen blijven. Dus uh, ja, alle steun daarvoor. Ja, maar heb ik begrepen, u heeft er wel uh, haken en ogen, ziet u daaraan? Nou, het is... Uh, het voorstel, zoals de minister het nu, uh, zoals het een officieel heet, ter consultatie heeft gestuurd naar verschillende uh, mensen om daar commentaar op te krijgen, gaat iets verder. Dat gaat uh, namelijk verder dan moord alleen. Dit gaat om zaken die teruggaan tot of met een uh, straf van twaalf jaar, twaalf jaar of meer. Dus daar vallen ook wel uh, andere zaken onder, niet alleen moord. Maar uh, ik, ik ik ik ben daarvoor. Maar uh, ik vind wel dat we daar in alle eerlijkheid een kritische kanttekening bij moeten plaatsen. En dan kom ik op hetgeen uh, ik daarover zou willen zeggen. Um, we moeten namelijk niet valse verwachtingen en valse hoop wekken bij nabestaanden. En. Uh, dat is iets wat we ons moeten realiseren. Uh, we hebben namelijk net in december... hebben we als SP nog vragen gesteld... kamervragen aan de minister... Over, over moordzaken die onopgelost blijven... omdat er gewoon te weinig geld is... om rechercheurs daaraan te laten werken. En, en, en dat is zo mogelijk misschien nog wel verschrikkelijker... voor, uh, voor nabestaanden... Uh, te weten dat er gewoon helemaal niets meer gebeurt. Dat er wel gezocht kan worden... maar dat het, ja, uh, hoe plat het ook klinkt... het geld er niet is om uh, daar iets mee te doen. En... Ja, hoe, hoe lichter de vergrijpen worden die je niet laat verjaren... Uh, en de licht is, is dan echt tussen hele grote aanhalingstekens... Uh, hoe meer je toch nabestaanden zult moeten, uh, moeten vertellen... Dat, uh, ja, dat er niet heel veel mankracht is om daar ook daadwerkelijk aan te gaan werken. En dat moet jij wel eerlijk bij vertellen, vind ik. Maar denkt u dan dat het voor nabestaanden makkelijker te verkroppen is... wanneer zij gewoon eerlijk uitsluitsel krijgen van ja, we geven het op... En uh, succes ermee dan wanneer zij hoop houden? Want u, had het, u zegt dat ze geen valse hoop moet, uh, moeten krijgen. Nee, de, de, de valse hoop die je niet mag wekken bij nabestaanden... Is, is dat je zegt van oké, okay, we laten het nu niet meer verjaren... en nu zal tot in lengte van dagen... zullen er, uh, er, er altijd regisseurs uh, mee aan de slag blijven gaan. Wat je veel ziet natuurlijk in zaken... is, is dat bij toevalstreffers... Uh, en daar speelt zeker DNA ook een uh, hele grote rol in... en de ontwikkelingen gaan steeds verder... dus daar wordt ook steeds meer mogelijk... Uh, dat met name bij DNA... het gaat om toevalstreffers. Ja, en natuurlijk moet dan een zaak niet verjaard zijn. Maar je mag ook als, als, als overheid niet de indruk wekken bij nabestaanden... Uh, dat je achter iedere zaak met volle mankracht uh, tot in lengte van dagen aan blijft jagen. Uh, er zullen toch aanwijzingen moeten zijn om er iets mee te kunnen. Maar, maar dat het als zich iets voordoet dat het dan niet verjaard is, ja dat is alleen maar goed. Nou, is, is het dan niet de oplossing dat we afspreken... He, uh, mocht er DNA of mocht er nieuw bewijs komen, dan uh, is het niet verjaard... maar we stoppen wel met actief zoeken? Nee, ik, nee, wat mij betreft is er genoeg capaciteit en mankracht en geld bij de politie om vooral actief naar alle zaken te zoeken. La, laat daar absoluut geen misverstand over bestaan. Alleen de praktijk is nu uh, en de realiteit is dat er gewoon een beperkte mankracht is bij politie en uh, recherche. En uh, ik zit er niet hier om dat te verdedigen uh, namens die minister, want wat ons betreft mag er geld bij. En mogen er agenten bij en mag er recherchecapaciteit bij en mag dat prioriteit krijgen. Maar uh, zeker uh, het voordeel is dat als er in zaken uh, iets gevonden wordt... en er komt een DNA-match, ja, dan is het prachtig als het niet verjaard is. Oké, okay, uw punt is duidelijk. Dank u wel, uh, Rick Jansen van de SP, voor uw tijd. Graag gedaan. En uh, wie er ook er heel veel tijd heeft, dat is uh, Obama. Hij staat uh, uitgebreid, uh, neemt hij de tijd om iedereen in de handen te schudden. President Obama die brengt uh, vannacht voor ons de uh, State of the Union. Zeg maar de soort van Amerikaanse versie van de troonrede. Zijn visie op het uh, afgelopen jaar, het komende jaar vooral. Wij blijven dat voor u in de gaten houden. We hebben onze correspondent Wouter Zandige, die hoort u zometeen. En na de speech kunt u bij WNL op Radio 1 uh, de, de analyse van onze uh, huisanalist Maarten van Rossum... Goed, Amerika-kenner, horen. Obama staat te zwaaien naar iedereen. Ja, hij wil graag beginnen, maar iedereen blijft maar applaudisseren. Misschien kunnen wij de eerste woorden van hem nog meepikken. Ik denk, evening. Ah, Kijk, hij zit te zwaaien naar zijn vrouw. Die heeft een mooie witte jurk aan. Die staat helemaal vooraan in het publiek hem natuurlijk weer aan te moedigen. Dat is toch een goed stelletje, hè? Oké. Okay. Ik heb het hoge privilege en de of om de president van de United te Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Everybody, please, have a seat. Thank you. Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, distinguished guests, and fellow Americans. Tonight, I want to begin by congratulating the men and women van de 112e Congress, met name van uw nieuwe Speaker, John Boehner. De speech gaat nu nog een tijdje verder. En zoals uh, Erik net al vertelde, zometeen hebben we onze correspondent... Wouter Zantingen. en ook uh, Maarten van Rossum houdt de boel in de gaten. Dus uh, u heeft zometeen duiding en analyse bij WNL op Radio 1. Ja, het duurt ongeveer een uurtje meestal, die speech. Dus u kunt hem lekker hier houden. Uh, ja, dat is natuurlijk iets waar uh, vele Amerikanen naar kijken, miljoenen. Maar ja, waar wij in Nederland dan weer met miljoenen naar kijken... dat is uh, The Voice of Holland, de finale van de zangwedstrijd. En uh, ja, wie daar ook was, dat was onze 15-jarige verslaggever Rens Gooseling... Vanavond gaat het maar om één ding. Ze hebben het er overal over. Op tv, in de kranten, op Highs, op Twitter. Overal. En wie zou ik zijn als ik daar niet bij ben? Dus ik ben er vanavond bij. De finale van The Voice of Holland. Een nieuwe talentenjacht. Maar wat vinden ze er zelf van? En wat hebben ze geleerd? En natuurlijk Ben. Ben Saunders. Ja, hij moet hem natuurlijk winnen, ongetwijfeld. Het wordt Ben Saunders, dat kan ik jullie alvast vertellen. En ik ga nu naar binnen, want dat wordt zo bekend gemaakt. The Voice of Holland 2011 is. Nee! Ben Saunders. Ik, ik, ik zit in de derde van de middelbare school en alle meisjes in mijn klas zijn helemaal gek van je. Je krijgt een crazy life volgens mij. Ja, het is best wel uh, ja, te gek voor woorden eigenlijk. Ja, ja. Maar uh, ja, het is wel cool. Hey, maar ik hoorde vanmiddag dat die tongzoom die jullie hier op het podium hadden, het was niet ingestudeerd. Ga je vaker van dit soort rock roll acties doen? Dat ja, waren niet even vaker gedaan. Ik bedoel, uh... ja, je wordt we een maken... rock roll artiest, een beetje seks, drugs en rock'n'roll. Ja, nou, alles zonder drugs dan. De aankomende weken, hoe gaat het voor jou eruit zien? Volgens mij krijg je een heel druk schema, of niet? Ja, als het goed is, krijg je een heel druk schema. En uh, ja, we moeten snel een studio in een album te maken. Ik wil niet te lang uh, ermee wachten. En dan, uh, ja, vanuit daar gaan we verder kijken. Maar je staat hier nou heel rustig. Of uh, ja, ben, je, ben, je wel, ben je er wel blij mee? Ja, tuurlijk, maar ik ben gewoon relaxed. <laughs> gewoon lekker relaxed nu. Maar hoe ga je dat straks vieren? Met bier. Hé <laughs> hey Ben, geniet ervan. Thanks, man. Wat een artiest, hè? Vriendin van de show is er ook, Wendy van Dijk. En ze is jarig. Wendy, ik kijk op mijn horloge. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Niet normaal, echt. Op het moment dat... Uh... De winnaar van de Voice bekend wordt gemaakt is het gewoon 12 uur. Ja, hoe stippel je het uit? Hé, hey, maar wat vind je ervan? Ben de grote winnaar eigenlijk wel verwacht, toch? Ja, ja, ja, absoluut. Uh, het is best moeilijk, denk ik, als je zo ongelooflijk uh, de favoriet bent. Om dat dan ook te blijven en, uh, en niet naast je schoenen te gaan lopen op een bepaalde manier. Ja. Want die aandacht is echt ongelooflijk als je, als je gewoon van een onbekende uh, gast naar, naar dit niveau gaat dan uh, gaat iedereen misschien wel een beetje raar doen. Maar Ben uh, bleef zo bij zichzelf en zo ongelooflijk sportief. Ja, het is gewoon echt een artiest. En nu het allereerste seizoen, The Voice of Holland. Het is uh, het programma van deze tijd, laat maar zeggen. Hoe, hoe is het eerste jaar gegaan? Ja, geweldig. Ja, uh, te gek om, uh, om eraan mee te mogen doen. Een topjaar. topjaar. Fijne verjaardag, Wendy. Dankjewel. Oké. Okay. En dan nu wil ik eventjes dat je... In je kussen kruipt, of even verder in je stoel zakt, in je bed zakt, weet ik veel. In ieder geval word even relaxed, want luister even, die Ben Saunders. Ja, ik vind hem geweldig. En ik ben echt benieuwd naar zijn debuutalbum. Gefeliciteerd met jullie nieuwe aanwinst, Ben Saunders. Ja, dat ons onze 15-jarige verslaggever Rens Gooseling... die volgens mij een beetje een oogje heeft op Wendy van Dijk. Wat ja, denk je? vriendin van de show. Nou. Nou, maar uh, zou Ben Saunders ook een keer langs mogen komen? Uh, van mij wel. Dat ja. is, dan is het in ieder geval, als hij in zijn eentje komt... minder vol in de studio dan nu. Ja, dat is waar. Want maar we wel die, slecht. De doen. kernkoppen, maar daar gaan we zo meteen naar luisteren. Eerst even een hele serieuze zaak. Hoofdtoek is op school. Het blijft een heikel onderwerp. Een school in Volendam wilde ze om religieuze redenen verbieden. Maar dat mag niet. Een Utrechtse school stelde regels op voor van hoofddoekjes. Bijvoorbeeld dat je ze niet over je wenkbrauwen of je kin mag trekken. En dat, die regels, dat mag dan weer wel. Omdat dat gaat om goede communicatie en niet om geloof. Dat is in ieder geval het oordeel van de commissie gelijke behandeling. Rector Gerard Dekkers van het Bo Don Bosco College in Voderdam is aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Ja, dus als u had gezegd dat u die hoofddoek wilde verbieden... omdat het om communicatie ging, dan had het dus wel gemogen. Ja, dat begrijp ik ook uit uh, dit besluit van diezelfde commissie waar ik ook uh, bij geweest ben. Ik ben zeer benieuwd hoe dat uh, vervolg krijgt. Ja, wat vindt u van het oordeel? Ja, ik kan dit echt niet volgen. Want feitelijk gaan ze uh, restrictie maken op hun eigen oordeel naar ons toe. En komen ze met een regel die absoluut onuitvoerbaar is. Dan denk ik, ja, hoe kun je dit nou bedenken? Want je moet zich voorstellen dat je daar bij de deuropening gaat staan als die kinderen naar binnen komen. En dan krijg je dus kinderen die je apart moet nemen. en de maat moet nemen, letterlijk. met een meetlat van nou, deze zitten laag of die zitten hoog. En daar gaat ie. Nou, dat is natuurlijk niet te volgen. Nou, van de commissie mocht u die hoofddoekjes niet verbieden op uw school? Nee, dat klopt. Maar u doet het toch, hè? Ja, en nou, dan kijk de commissie hier: gelijk behandeling is een uh, advieslichaam. En vervolgens uh, hebben we dat advies goed bestudeerd. En uh, ja, zijn wij van mening uh, dat het toch anders ligt dan de argumenten die zij opbouwen. En waarom mogen de meisjes geen hoofddoek dragen bij u op school? Omdat wij vinden dat bij het respecteren van de identiteit van onze school uh, niet hoort... dat je dan met uitingen van een ander geloof uh, uh, binnen de school uh, de lessen volgt. U bent een christelijke school, begrijp ik? Katholiek, wij zijn een katholieke school. Dan kan me zo voorstellen dat met al die aandacht die uw school gehad heeft... dat er geen eens moslima's meer zijn die naar uw school toe willen. Hoeveel moslima's zijn het eigenlijk met hoofddoekje bij u op school? Nou, dat zijn er niet zoveel. Kijk, uh, de vraag uh, van dit kind was toen vergezeld door nog vier andere kinderen. Dus dat zijn er niet zo gek veel. Maar ja, kijk, daar kun je geen maat in nemen. Je kan niet zeggen, nou, één hoofddoekje is goed... twee is ook nog goed en vijf, dat vinden we niet meer goed. Uh, dat is het probleem met dit soort zaken. Dus ja... Vandaar onze principiële opstelling. En dat is misschien meteen ook wel de overeenkomst. Uh, met dat meisje en die vader. Want uh, ja, die zijn ook heel principieel. En uh, vervolgens inspecteren we elkaar standpunt. en alleen zijn we het niet eens. Ja, zit zij nog op school bij u? Ja hoor, zij zit nog op school. Zij volgt de lessen zonder hoofddoek op dit moment. Oké, okay, dus dat heeft ze gewoon afgedaan? Ja, voor de, zolang uh, de zaak duurt. En ik heb vanavond, of, uh, gisteravond uh, op de televisie gehoord. Dat vader aan een rechtszaak wil beginnen. Dat is voor mij dan weer nieuws in ieder geval. Maar u blijft wel bij uw standpunt? Wij blijven wel bij ons standpunt, ja. En ja dat dus is wel de bedoeling. Zo'n commissie-gelijke behandeling is natuurlijk ook niet te benijden. Wat, wat, wat raadt u hun aan? Nou, ik, ik denk uh, dat ik hun aanraad dat ze alle argumenten die op een goed moment op tafel liggen even zwaar moeten laten wegen. Ik heb in die commissie natuurlijk zelf uh, gezeten uh, als. Uh, ja, als gedaagde partij. En daarin zijn ontzettend veel vragen gesteld over een paar krantenartikelen. Uh, en vervolgens is de identiteit van de school amper uh, gespreksonderwerp geweest. Is er in Volendam ook een vergelijkbare school zonder uh, uh, katholieke signatuur? Is uh, er een alternatief? Ja, binnen de gemeente. Uh, want de gemeente bestaat uit Edam-Volendam. En binnen de gemeente Edam is een uh, school die heet het Triade. Onderdeel van het Atlas dat is een openbare school. En daar zou zij is lessen kunnen volgen. Oké, okay, maar ja, in plaats daarvan klaagt ze u nu dus aan. Dus dat uh, is een ja, ander verhaal, nee, ja, ik heb, ja, Ik heb daar al over geroepen dat het een beetje de wereld omdraaien is. Ja. We zullen het gaan zien, wat er gaat gebeuren. Dank u wel in ieder geval ja. voor okay. uw toelichting. Uh, Gerard Dekkers, rector van het Don Bosco College in Vollendam. Dank u wel voor uw reactie. Alsjeblieft. Het is negen voor half vier. Luister dan nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En zometeen gaan we het hebben over de persoonlijke depressie. Dus als u daarmee zit hou hem hier. Ja, maar om u eerst uh, even op te vrolijken, alhoewel, het volgende nummer past er eigenlijk ook wel een beetje bij, vind ik. Uh, we hadden net al over de kernkoppen dat het cross over rap is. En uh, wat ze zometeen gaan doen, is ook een bestaand Nederlands nummer... in een uh, nieuwe uitvoering. Uh, we kennen natuurlijk wel het nummer Is Dit Alles? van Doe Maar. Maar daar gaan we nu een uh, geheel nieuwe versie van horen... van de kernkoppen, live hier bij Nog Steeds Wakker Nederland... op Radio 1. Ga zitten want we moeten even praten Er is iets en er is niets aan te doen Nee, schrik me niet, ik wil je niet verlaten Maar ik ben al lang niet meer zo blij als toen we komen niet te kort, we hebben alles. alles. Een kind in huis en een auto aan elkaar. Maar weet je, lieve schat, wat het geval is? I keep it to me, I Tegenaan, we kunnen tegenop, beter nog, geen tegenbod. nee De ondernemer die meet me op, je wil mijn geest in de na nageven nou, Toch, te breed voor de box, sterker nog, we breken het door Ruim de scherven op een kernkoop, toch, het op. Wat zullen we over ons, te nee, wat dan nog Jullie voelen me niet serieus, jullie boeien me niet, oh nee Komt geen woorden tekort. ben alleen een beetje kort door de bocht Ben je geshakt, in de bak met een slop. Houd een walletje erbij, fok, mop. Mogen we weer een leven wat er nog Toe, Wat ben je doof? Zit, nou, ben je gek in je hoofd? Dat kan ik echt niet geloven. Bleek me de bek niet open. Het is zo goedkoop, het is zo wanhopig. En sowieso niet doof. Kansloze klojo's bakken, er toch niks van de seks. Aha la la la la la Dit alles, de kernkopper live bij Radio 1. En ik kan u vertellen, dit was niet alles... want zometeen nog een live nummer hier bij ons in de studio. Naast een financiële depressie... lijkt Nederland ook in de ban van de persoonlijke depressie. En dat is niet zo gek, want volgens de Wereldgezondheidsorganisatie... is depressie in 2030 volksziekte nummer 1. Vandaag organiseerde het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren... de talkshow ABC Depressief. Een van de wetenschappers die sprak in de talkshow is Claudia Bokting. Zij is adjunct hoogleraar klinische psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenacht. Goeiedag. Een talkshow over depressie. Ik word eigenlijk al depressief bij het idee. Uh, ja, ja, ik ben bang dat ik niet meteen met, met heel goed nieuws kan komen. Maar um, uh, toch is het zo dat bij uh, deze talkshow... het was eigenlijk een soort debat over depressie... De, zeg maar de nieuwswaardigheden op dat gebied... Bij dat debat kwamen zeg maar, wat ingewikkelde dingen aan de orde... maar er kwam ook wel goed nieuws voorbij. Wat was dan het goede nieuws? Nou, het goede nieuws was eigenlijk dat... Euh, nou, laat ik toch maar met slechte nieuws beginnen... want ja, de, daar begint een hier Eerst het zuur en dan, dan het zoet. Vertelt u maar. Het slechte nieuws is eigenlijk dat, depressie, dat we echt weten... dat depressie veel voorkomt... en dat we eigenlijk nog niet zo heel goed begrijpen... wat nou precies maakt dat er één wel depressief wordt... en de andere persoon niet... Uh, um, dat we uh, weten dat, dat antidepressiva toch uh, veel minder effectief zijn dan dat we eigenlijk uh, jarenlang gedacht hebben. En het goede nieuws is dan weer dat we, dat we wel wat andere behandelmethoden hebben die effectief zijn. En die ook nog op, het lange, op de lange termijn zeg maar, uh, effectief zijn. Dus we leren eigenlijk daarmee mensen aan wat ze zelf kunnen doen. Om niet alleen op te knappen, maar ook om zich goed te kunnen blijven uh, voelen. Maar u zegt net dat het niet duidelijk is waar depressies vandaan komen. Maar worden depressies niet door een concreet voorval of het weer of de winter veroorzaakt? Nou, ja, op zich is dat wel een goed voorbeeld. Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben wel heel duidelijk, het onderzoek uh, komt elke keer weer opnieuw naar voren, dat het maken of meemaken van allerlei levenselenden, zoals je partner verliezen of een scheiding of dat soort narigheden, zeker de kans vergroot dat iemand een depressie krijgt. Alleen, het ingewikkelde is, dat is niet bij iedereen het geval die ellende meemaakt. Nou, en dan zou je heel simpel kunnen zeggen, nou, dat is dan toch iets genetisch. Dat maakt dat de een het wel krijgt en de ander niet. Maar, nou hebben we eigenlijk recente studies laten zien... dat we niet een één op één relatie kunnen vinden tussen een bepaald gen... en het ontstaan van een depressie. Dus eigenlijk zijn we op dit moment heel erg zoekende. En he heeft het niet met karakter of ruggengraat te maken? Ja, we denken het zeker wel dat het met maken heeft, Maar de kwestie is natuurlijk, die ruggengraat heb je dat nou eigenlijk van meet of aan? al nou, op het moment dat je geboren bent, zit dat er al in? Of is het iets wat je in de loop van je leven eigenlijk kan aanleren? En, en ook daar hebben we nog niet een buitige antwoord op. Maar hoe verklaart u dan dat in deze moderne tijd veel meer mensen depressief lijken te zijn? Of in ieder geval depressieve klachten hebben? Ja, nou, we zijn geneigd om daar zo over te denken, hè, dat het veel meer voorkomt. Mm -hmm. uh, uh, maar echt een recent Nederlands onderzoek, bevolkingsonderzoek, heeft eigenlijk laten zien dat het helemaal niet meer voorkomt dan bijvoorbeeld tien jaar geleden of dertig jaar geleden. Dus het is maar zeer de vraag of het meer voorkomt. Het is misschien wel zo dat we wat beter in kaart brengen. Uh, wat de consequenties zijn van uh, voor, ook voor de maatschappij, maar ook voor anderen, als iemand depressief is. Je kan je werk minder goed doen, je kansen op carrière of goede opleiding is minder groot. Uh, flink uh, ziekteverzuim ook. Dus. We hebben wel steeds meer oog voor de impact eigenlijk van ziekte of van een depressie. Maar de vraag, het is maar zeer de vraag of het echt meer voorkomt. En uh, u zei in het begin van het gesprek dat de bekende antidepressiva toch niet zo goed uh, werken, is een depressie goed behandelbaar? Nou, gelukkig is een depressie nog steeds goed behandelbaar. Alleen uh, um, we hebben eigenlijk uh, nou, toch uh, 20, 30 jaar gedacht dat antidepressiva een hele goede behandelmethode zou zijn voor depressie. En het blijkt eigenlijk op basis van verschillende studies nu dat die effecten overschat zijn, omdat eigenlijk alleen de studies uh, gepubliceerd werden die een positief resultaat lieten zien. Dus we hadden eigenlijk een onderschatting van de studies. Die lieten zien dat die pleiomanische goed werkt. Dus antidepressiva werken minder goed dan gedacht. En ze lijken, als ze effectief zijn, met name uh, effectief voor de meer ernstige depressies. Maar gelukkig hebben we alternatieven. Uh, psychologische behandelmethoden werken ook goed. En er zijn aanwijzingen dat uh, specifieke vormen van beweging, zoals running, hardlopen... Uh, mogelijk ik ook wel effectief zou kunnen zijn. Dank u wel voor uw tijd. Uh, Claudie Bokting, adjunct hoogleraar klinische psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Bedankt voor uw tijd. Ja, graag gedaan. Het is half vier en dus tijd voor een nieuwsupdate. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is hier Bastiaan Nachtegaal. President Obama is net bezig met zijn State of the Union, een soort Amerikaanse versie van de troonrede. Daarin zal hij zeggen dat de huidige situatie voor de VS een Sputnik-moment is. Hij verwijst ermee naar de lancering van de Sovjet-satelliet in 1957, die een hoop Amerikaanse innovatie heeft veroorzaakt. In de loop van deze nacht zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkeling in Amerika. De Verenigde Naties stellen voor om een speciale uh, piratenrechtbank op te richten. Op het vasteland in notoren piratenregio's in de buurt van Somalië moeten rechtbanken komen die opgepakte piraten berichten. De berichting moet volgens de VN adviseur niet al te lastig zijn. Er zitten maar een stuk of tien grote breinen achter. En, dreigt de VN, we weten wie het zijn.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 Ja, u hoort uh, president Obama op de achtergrond. Hij is nog steeds uh, bezig met zijn State of the Union. We gaan even uh, met onze correspondent Wouter Zandtig bespreken waar hij het allemaal over heeft. Wouter, uh, goede nacht nogmaals. Goedenacht. Ja, wat zijn de belangrijkste punten die hij uh, aanstipt? Nou, hij begon met het stilstaan bij de schietpartijen in in Arizona. Uh, vervolgens heeft hij het heel erg gehad over het, uh, dat republikeinen en democraten moeten samenwerken om uh, Amerika uh, vooruit te krijgen... Uh, interessant om te noemen, misschien hij heeft een paarse das aan... dus er wordt al gezegd dat dat een uh, combinatie is... van het rood van de Republikeinen en het blauw van de Democraten. Yeah. Uh, andere punten die hij uh, heeft genoemd... is dat, uh, dat banen in Amerika veranderen. En dat we ze ook niet moeten verwachten... Dat, dat bepaalde banen terugkomen. Vooral lopende bandwerk, uh, in, uh, industriewerk... waar vroeger duizend mensen voor nodig waren... en nu nog maar honderd. Ja, dat komt gewoon niet meer terug volgens hem. Hij zegt, uh, Amerika moet naar de toekomst kijken en zich heruitvinden... En daarbij noemt hij Facebook en Google en, en de, de mogelijkheden van het internet. Uh, als laatste, uh, hij heeft ook gezegd dat de komende vijf jaar de overheidsuitgaven worden bevroren. Dat betekent dat er geen uh, stijging komt. En dit betekent ook dan dat ambtenaren bijvoorbeeld geen uh, salarisverhogingen krijgen. Uh, en uh, daarbij komt ook een bezuiniging van 78 miljard op defensie. Nou, dat zijn wel de belangrijkste punten die tot nu toe genoemd zijn. Okay. En, uh, werd daar net zo enthousiast voor geapplaudiseerd als uh, voor wat hij net zei? Ja, voor, voor dat, uh, dat, dat ligt eraan bij wie je kijkt. Hè? Uh, democraten, republikeinen of, uh, en, en, en wie er allemaal in de zaal zit. Maar uh, Hello, ja, dat, als hij het heeft over, over eenheid en samen zijn, dan, dan wordt er harder geapplaudisseerd dan bij bepaalde partijpolitieke punten. En Wouter, is Joe Biden nog een beetje wakker? Want ik zie hem links achter Obama zitten. Volgens mij zit hij een beetje met zijn oogjes te knijpen. Ja, ik zie het ook. Okay. Het zit een beetje te klikken. Nou, het, het lijkt me wel heel lastig hoor. Want je weet dat uh, heel Amerika, misschien wel een groot deel van de wereld, uh, mee te kijken. En je mag niks zeggen. Je moet een uur lang wakker blijven. En ja, dat, ja, je mag niet gapen, je mag niks doen. Nee. Uh, maar ja, het is daar, half, t, is daar geen half vier nachts volgens mij zoals hier. Dus volgens mij moeten ze het nog wel even vol kunnen houden. Uh, Wouter uh, dank <laughs> Wouter, dankjewel. Uh, blijf het voor ons volgen. Het is vier minuten over half vier. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Het nachtprogramma met nieuwswaarde. En van de Amerikaanse politiek gaan we naar de lokale politiek in Den Haag. De VVD-fractie in Den Haag wil kansarme mensen weer uit de stad. Er wordt een minimum inkomen gesteld... en mensen met een strafblad zouden ook niet meer welkom zijn als inwoner in de stad. Helemaal nieuw is dit idee niet. In Rotterdam geldt deze wet namelijk al vier jaar. Geestelijk vader ervan is Marco Pastors. Goedenacht. Goedendag. In Tilburg is het, in Den Bosch is het en nu wellicht ook in Den Haag. Bent u nou een trotse geestelijk vader? Nou ja, in, in zekere zin wel. Alleen uh, uh, het, het is natuurlijk een vertaling uh, van wat heel veel mensen al heel lang vinden. Uh, die zeggen ja, een, een, een beetje verandering in de buurt en een beetje immigratie, dat kan geen kwaad. Maar het kan ook te veel worden uh, en dan is het niet leuk meer. Ja. Uh, het wordt tijd uh, dat, uh, dat andere gemeentes in Nederland uh, dat ook gaan uh, inzien. Ja. Nog even voor de luisteraars thuis. Wat houdt die wet nou precies in? Is het echt zoals ik zei dat er mensen gewoon geweerd, geweerd kunnen worden? Uh, ja, kijk, in Nederland hebben we het principe van vrije vestiging. Dat betekent dat er, als je ergens een huis vindt wat je kunt betalen, dan mag je daar gaan wonen. Dat is natuurlijk een groot goed. Maar als in een wijk heel veel huizen staan waar bijna niemand meer wil wonen, alleen mensen die kansarm zijn, dus die moeite hebben om een baan te vinden, vaak geen Nederlands praten, de Nederlandse normen en waarden niet kennen. En dat gaat zich ophopen in zo'n wijk, dan moet je daar wat aan kunnen doen. En de Rotterdamwet die zegt, vrije vestiging mag in heel Nederland, hartstikke goed, maar in sommige wijken. Uh, mag dat niet. Uh, dus dan kun je wel een huis gevonden hebben. Maar als je geen werk hebt, dan kom je daar niet in. We hebben het over kansarme mensen. Uh, het gaat over een minimuminkomen. Het Dat is allemaal een beetje politiek correcte taal voor allochtonen, toch? Uh, dat klopt. En Is dat expres zo ontworpen? Uh, nee, dat, het ligt ook helemaal niet aan het allochton zijn, maar aan het feit dat die mensen kansarm zijn. Uh, maar in de praktijk zijn dat veelal allochtonen en... Uh... Ja, in de politiek, het is een wet die in de Tweede Kamer vastgesteld moest worden. Daar wilde men dat niet horen. Dus daar hebben wij toen het woord kansarm voor bedacht. Maar het, het, het heeft natuurlijk met de globalisering te maken. Die kansarmen die komen niet uit Nederland. Die zijn er ook wel, maar dat is maar een heel klein deel. Het grootste deel komt uit het buitenland. En dat komt door de grote, grote afstand die er is tussen Nederland en het buitenland. En ja, met immigratie denken mensen dat zomaar te kunnen overbruggen, maar dat is niet zo. Is deze wet er eigenlijk gewoon doorgekomen? Of zijn er ook procedures tegen gestart? Uh, nou, die, die wet is er doorgekomen. Die is in de Tweede Kamer door minister Pechtold erdoor uh, uh, uh, gehaald, om het zo maar te zeggen. Uh, dus wat dat betreft zitten we in uh, ontedacht uh, gezelschap. Mm -hmm. uh, Partij van de Arbeid was ook voor. Volgens mij was alleen de SP tegen. Uh, en misschien ook GroenLinks, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval... Uh, in Rotterdam was het ook uh, uh, bijna raadsbreed op de SP na dat iedereen ervoor was. En uh, vervolgens moest het in de Tweede Kamer worden vastgesteld. En dat ging, ging ook heel goed. Maar het is ook, ook heel goed uh, dat zo'n wet er is. Je hebt dan wel een lokaal bestuur nodig hè, waar ik toen in zat. Maar ook uh, onze collega's van de VVD en CDA en uh, burgemeester Opstelten. Die zeggen ja het wordt ons te veel. Wij kunnen als uh, Nederlandse overheid uh, uh, zoveel uh, mensen die geholpen moeten worden op zo'n kleine oppervlakte, die kunnen we niet aan. Ja, en daar heeft de Tweede Kamer toen uh, naar willen luisteren. Ja. Dus ik hoop dat ze dat uh, in Den Haag ook gaan doen. Want uh, ik kom ook wel eens in Den Haag, maar in sommige wijken in Den Haag is de situatie zeker zo erg als in Rotterdam. En wat ziet u dan? Uh, nou ja, ik denk dat Den Haag zelfs een nog meer gesegregeerde stad is. Hè, dus een stad waar zwart en wit gescheiden zijn uh, dan Rotterdam. Uh, en daar zijn gewoon te veel wijken waar alleen nog maar uh, allochtonen wonen. En dan, uh, als het dan sociaal-economisch gemengd zou zijn, hè, dus ook mensen met midden- en hoge inkomen, zou dat nog niet zo erg zijn. Maar het zijn ook vooral sociale huurwoningen en, uh, en andere particuliere goedkope huurwoningen die daar tegen elkaar aanstaan. Dus ik kan me voorstellen dat er in Den Haag... wat dat betreft compliment voor de VVD daar... ook politici zijn die zeggen... ja, hier valt niet tegen op te werken. Hier moeten drastische maatregelen worden genomen. Is dat in Rotterdam dan afgenomen? Want die wet bestaat al een jaar of vier. Uh, het is in Rotterdam in de, in de wijken waar de wet is toegepast. Hè. En om even goed begrip te geven... Uh, geven. die wijken hebben opgeteld 15.000 woningen... op een totaal van 280.000. Dus het is maar in een beperkt deel van Rotterdam. Echt in de ergste wijken. Uh, daar is het beter geworden. Hè. En de, de Partij van de Arbeid die na ons in bestuur is gekomen, die heeft ook uh, uh, de toepassing van de wet verlengd. Uh, dus dat zegt ook wel iets uh, dat, uh, dat het in ieder geval helpt. Het is geen tovermiddel. Uh, je, je draait er alleen de kraan een beetje mee, dwig, mee dicht. Het dweilen, dat moet je echt met andere middelen doen. Hè. Dus mensen zorgen dat ze de taal leren aan het werk gaan en gaan zomaar door. Uh, maar het helpt natuurlijk wel als de kraan dicht zit. Oké, okay. ja, dat is een duidelijk verhaal. en uh, ja, In Den Haag gaan ze dus uh, netjes uw, uw plannen overnemen. Dus u kunt daar rustig op de koffie komen, zou ik zeggen. Ik, uh, ik hoop dat het lukt. Oké, okay. hartelijk dank, uh, Marco Pastors. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht. Den Haag gaat dus arme mensen aan de stadspoort weigeren als het aan de VVD ligt. Maar ze zullen alleen nog wel de PvdA moeten overhalen en dat wordt een bittere pil. Op de achtergrond knijpen een aantal mensen zich wel in de handjes. En wij denken dat de fractievoorzitter van de PVV in Den Haag daar wel een van is. Goedenacht meneer De Graaf. Goedenavond. Uh, of goedenacht eigenlijk, hè, moet ik zeggen ondertussen. Ja. We zijn al een tijdje wakker. Ja, we zijn al een tijdje wakker. <laughs> um, nou, ja, kijk, uh, uh, arme mensen aan de stadspoorten weigeren en dat wij dan in onze handjes staan te knijpen. De PVV is uh, bij uitstek een partij die juist opkomt voor, uh, voor mensen die arm zijn en die. Uh, wel hun best doen om uit die armoede te geraken. Ja. Mensen die arm zijn, omdat ze echt zelf mis kunnen. Dus wij staan niet in onze handjes te wrijven als mensen nou uh, uh, of als partijen nu uh, per se arme mensen aan de stadsporten gaan Nee, maar we hebben het dus over kansarme mensen. En uh, dat zijn al gauw allochtonen. Um, er zijn veel kansarme allochtonen in Den Haag. En door de ondemocratische, uh, ik zeg ondemocratische massa-emigratie van de laatste 30 à 40 jaar zijn er veel kansloze uh, uh, immigranten Nederland binnengekomen. En ja, die hebben zich geconcentreerd in vooral de grote steden, maar ook de middelgrote steden. En dat levert veel problemen op inderdaad. Maar vindt u dit dan een slechte, een slechte regeling? Ik had gedacht dat het echt een PVV-dingetje was om allochtonen buiten de arme wijken te houden. Nou, dat vind ik erg kort door de bocht. Dat is natuurlijk altijd makkelijk om dat op het konto van het PVV te schuiven. Ik vind dat een, een totaal verkeerde perceptie. Uh, de PVV wil dat uh, iedereen die hier in Nederland is uh, zich op een uh, goede manier kan ontwikkelen. En uh, wij zijn er natuurlijk wel voor. En daarvoor hebben we ook een heel mooi gedoogakkoord uh, uh, uh, landelijk. Uh, om... Uh, ja, wel minder mensen in Nederland binnen te halen en vooral minder kansarme mensen in Nederland binnen te halen. Om juist de mensen die nu in Nederland zijn, met z'n allen de lucht te geven. Om zich te kunnen ontwikkelen en de maatschappij samen te kunnen ontwikkelen. Zodat, we inderdaad, uh, zodat iedereen meer kansen krijgt. En nu rommelt het dus in de lokale politiek in Den Haag. De PvdA is, is op zijn zachtst gezegd kwaad. Ze twitterden al dat ze klaar zijn met de VVD in Den Haag. Denkt u dat, dat het college gaat vallen? Uh, nou, dat is nog erg uh, uh, prematuur om dat te zeggen. Want uh, kijk, we moeten eerst afwachten wat de VVD gaat doen. Marnix Noorder, de wethouder van integratie, die zal natuurlijk uh, als dit... dit uh, is een nota, eigenlijk is een nota, eigenlijk een statusloos uh, uh, document. Maar binnenkort wordt er wel gesproken, inderdaad, over de probleemwijken. Het woord krachtwijken wil ik niet noemen, want dat vind ik echt een volslagen linkse onzinterm. Maar uh, uh, probleemwijken, die worden binnenkort besproken... naar aanleiding van een uh, voortgangsbrief uh, van wethouder Norder... Dan zal de VVD natuurlijk deze nota naar voren gaan brengen. En dan is het afwachten wat de VVD doet als de heer Noorder niet toegeeft op deze punten. Dus dan zal duidelijk worden, is het electoraal geblaf van de VVD of gaan ze inderdaad concreet doorbijten. En dan hebben we een nieuwe situatie in het tweede geval. En is dat gerommel is dat gunstig voor de PVV in Den Haag? Uh, nou kijk, het allerbelangrijkste is dat de stad op een goede manier bestuurd wordt. En dat gebeurt niet goed als de PvdA in hun college zit. Dus ik ben wel blij natuurlijk uh, met deze aanzet van de VVD. Ze hebben na de PVV nu zelf ook ingezien dat het verkeerd gaat met de stad. Ook al zijn ze daarvoor een groot gedeelte, door eerder in een links college te stappen, zelf debet aan. Uh, maar oké, okay, de ogen zijn open gegaan, de schellen zijn afgevallen. Dus zeggen wij, na de PVV is er nog een partij die die problemen ziet. En ja, wij hebben veel ervaring op dit gebied. Uh, en we hebben hele goede oplossingen. Dus daar willen we best uh, de VVD bij helpen om ze een handreiking te doen. Om deze problemen samen op te lossen. Nou, de PVV in Den Haag is natuurlijk zorgvuldig buiten beschouwing gelaten... tijdens de onderhandelingen voor dit college. Zit u op wraak te wachten? Nee, wij zijn geen vraagzuchtige partij. Uh, wij willen dat de goed bestuurd uh, wordt. En dat, uh, maar ja, kan dat, is, dat is met dan, uh, jullie in het college, toch? Nou ja, dus net zoals het land op dit moment heel goed bestuurd wordt door een, door een rechtskabinet en een mooie gedoogconstructie, zijn er ook uh, voor de stad Den Haag uh, natuurlijk veel betere kansen als er een, een rechtse coalitie komt. Goed. Nou, voorlopig moeten we het maar even afwachten om het even clichématig te zeggen. We willen u in ieder geval bedanken voor uw tijd. Uh, Magiel de Graaf, uh, fractievoorzitter van de PVV Den Haag. Dank u wel. Graag gedaan. Goeienacht. Dank u wel. Het is 13 over half 4. Het is uh, tijd voor muziek hier in de studio. Voor het laatste nummer staan hier de mannen van de kernkoppen. Ze spelen voor ons uh, Me Eigen. Hey, hey, oké. Hoe gaat het nou? Gaat de kut? Is alles gaaf? Ben je blut? Laat me leven, laat me los. Kijk naar mijn eigen en nou. Laat me lekker, laat me los, laat me leven. Laat me leven, laat me los, laat me lekker. Laat me lekker, laat me los, laat me leven. Laat me leven, laat me los. Wij doen onze eigen zaak, eigen baas, eigen studio Eigen zijn plaatjes, eigen video's Laten zaken die knagen aan een idioot, Die fouten laten we over aan een idiot We doen niet aan een contract? Dat vind ik curieus Hoe kom je aan? Je contacten nutt is durieus. Ik laat de pret niet verpesten, maar ben serieus Ik heb getijden tijd op te kletsen, dit is mijn eigen keus Geen zin om te stressen over bladibla Van we hun interesse, denk ik laat me gaan Ik doe dat ding voor de liefde, jongen, ga maar na Laat me zweven met de span, bij de van een adelaar nou, Laat me lekker, laat me los, laat me leven Laat me leven, laat me los, laat me lekker Laat me lekker, laat me los, laat me leven Laat me leven, laat me los, los, los Zie ik lieden me raken als de cupido Muziek gebieden de potentie als mijn libido Tussen de ga in de handen kreeg ik niet En bleef het onder zijn stokje van de leren de mannen, noem me studieus Wat lekker van, ik ben niet furieus Eigen wijzige plannen voor de des. Bedrijf gaande gaan de rigoureus Want wij pijpen, behendig van de platenbaas Kult rappen de rest, daar heb ik maling aan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 Lameloos, Lamelee, Burley, okay. Burley, hoe gaat de keuk, is alles gauw, ben je blok? Laat me leven, laat me los. Kijk naar mijn eigen mijn naam. Hoe gaat het nu? Gaat de keuk, is alles gauw, ben je blij, Laat me leven, laat me los. Is Dank je De kernkoppen met mijn eigen live hier bij Radio 1. Jongens, hartstikke bedankt. En uh, er, wordt, er wordt even een applaus ondergezogen. <laughs> er wordt even applaus, uh, door de regie. Van, van uh, van zelfs Obama. vanuit Washington wordt er geklapt voor jullie optreden. Het van. Dit was uh, ja, volgens mij uh, een soort uh, primeur: deze uh, hip-hop in akoestische vorm op de radio. Hoe, hoe vond ik dit zelf gaan? Uh, er was een hele hoop uh, voor ons uh, hier zo wat uh, te gek gingen. Sommige dingen waren weer wijze lessen. We zitten hier lekker te experimenteren in jullie uh, uitzending. Als jullie dat niet erg Nou, Nee, dat vinden we niet zo erg. Dat uh, kan ook uh, bij WNL op Radio 1. En ik, ik hoorde net in het nummer dat jullie uh, het vermijden... het uh, dansen naar de pijpen van een platenbaas. Ja. Maar jullie zijn toch wel bij een platenlabel getekend? Ja, dat, dat, die, die, die vraag krijgen we telkens uh, oh, sorry. voor onze voeten. Maar ja, er is een hele, hele duidelijke... Uh, en ja, een heel duidelijk verschil tussen een, een platenbaas en een artiest die uh, een, een label heeft opgericht om, omdat zijn artistieke uh, visie zeg maar, nog niet echt, zoals die van ons ook, nog niet echt thuis hoorden bij een andere uh, platenlabel. Zeg maar. En dat is wat bij Blackstar echt heel erg het geval. Dus ik zie hem ja, meer als een soort mede-artiest. En wij zien de, zeg maar, dat hele platen ding zien we ook meer als een soort platform. Uh, we proberen ook wederzijds uh, steun aan elkaar te vinden zeg maar, en elkaar verder te helpen. Dus niet uh, eenzijdig. Even voor de mensen thuis. Blackstar is een andere hip-hop-artiest die het label Rain Music, waar de kernkoppen onder vallen, heeft opgericht. Ja. Dat weet jij dan weer. Dat weet ik dan weer. Uh, nog even huishoudelijke mededeling. Het album heet Eén en ligt in de winkel. En uh, waar zijn jullie binnenkort te zien? Uh, 1 februari uh, zijn we te zien bij Giel Belen. Ja, maar ja, te, te horen dan meer, maar natuurlijk tegenwoordig ook te zien uh, via webcams en dat soort dingen. Oké. Okay. Uh, ja, de, de rest van de agenda kun je eigenlijk vinden op onze website kernkoppen.com. Daar staat een heel, uh, ritse optreden, uh, hele ritse optredens in, dus daar kan iedereen het vinden. Hartstikke mooi. En de, de nummers die jullie, die jullie live hebben gespeeld hier... die uh, komen ook op uw startpagina radio1.nl... <coughs> nog steeds wakker Nederland te staan. Dus uh, ga dat kijken. Allemaal, allemaal, alle vier, hartelijk bedankt voor jullie komst en uh, veel succes. Jullie ook bedankt. En laat de studio een beetje netjes achter, zou ik zeggen. <laughs> voor de volgende vrienden die hier moeten zitten. Goed, uh, wij gaan uh, van de muziek gaan wij over naar de humor. Tijd voor onze huiscomedians Stefan Pop en Herman Otten. Bij mij in de studio een innovator op het gebied van blinden, van blinde mensen. Uh, Herman Otte, welkom. Dank je wel. Herman Otte, jij hebt op internet een winkeltje. Ja. waarin jij uh, services en producten aanbiedt aan uh, blinden. Ja. Jij verkoopt van alles: Laserpennen, mm. tamagotchi's, ja. digitale klokken. Ja. En biedt service aan zoals um, een blinde glijderhond. Ja. Toch? Maar ja. dan anders? Sneller. Sneller? Ja. En hoe moet ik dat zien? Ik ben uh, begonnen met het uh, proces wat te versnellen. Ik ergerde mezelf heel erg aan blinde mensen op straat. Het gedrentel, het gesukkel. Toen dacht ik, dat kan sneller. Toen heb ik 36 hazenwindhonden heb windhonden ingekocht. En die heb ik getraind als blinde geleidehond. Die heb jij getraind dat oranje ook groen kan bij, zijn? Ja, bij een stoplicht wel, ja. Dus jij hebt gewoon keihard rennende honden... Ja, richting stoplichten ja. die bijna op rood gaan. Ja, ja. Kruis. Maar veel, veel, veel blinden hebben toch helemaal niet de conditie? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk altijd, de ogen zijn slecht, maar met de beentjes is niks mis. Nee, ja, oké. Okay. Je, hebt, je hebt die je honden nog meer trucjes geleerd? Je, ze, ja. Zij kunnen ook de krant halen. Ja, dat klopt. Ik heb uh, blinden geleid onder getraind met kranten halen voor blinden. Maar uh, heel veel blinden hebben daar geen ja, behoefte aan, blijkbaar. Nee. Nee, het schijnt uh, niet te werken. Nee. Dus ze we zijn niet echt... Uh, nee, het blijkt dat... Fervente, uh, uh, krantlezers. Nee, het schijnt dat blinden niet niks met, uh, met het nieuws hebben. Jij hebt ook uh, apps ontwikkeld. Ja. Speciaal voor uh, blinden. Ja, ja, heel veel. Die je verkoopt op internet. Ja, de nieuws. Voor de uh, iPhone, iPad. Ja, het nieuws is uh, buienradar. Ja. Dan kunnen blinden kunnen op de iPhone zien uh, of er een, uh, een hagelbui of een uh, regenbui aankomt. Crazy uh, of Angry Birds heb je gemaakt. Ja. Uh, je hebt een speciale Wii-controller gemaakt. Ja, klopt. Voor blinden. Ja, Zodat blinden ook gewoon met de Wii kunnen spelen. Maar dat is gewoon een houten blokje. Ja. ja in een Dat doet niks. Maar ik denk altijd... De, de lol bestaat in de ogen van de koper. En niet van de bedenker. En uh, ja, ze hebben daar enorm, enorm veel plezier van. Ja. Nou, ik, ik hoop dat het iets beter gaat met je bedrijf. Ik hoor dat je op dit moment een schuld hebt van drie ton. Ja, het gaat nu heel slecht. Maar misschien dat dit radio-interview... Uh, Goed doet en dat ja. blinden eindelijk uh, erachter komen wat jij allemaal aanbiedt. Ik hoop dat ze. Uh, en dat zijn de naar uh, www.denieuweblinden.nl www dat is mijn website. Dus voor alle blinden die luisteren, surf zo snel mogelijk naar www.denieuwelblinden.nl. Ja. Daar ja. staat alles uh, te lezen de informatie kan over je de laatste, lezen. laatste ja. nieuwtjes, laatste gadgets die te, te halen ja. zijn. Ja. En ik hoop dat uh, ik met dit interview. Uh, die verkoop van die product een beetje een boost geeft. Nou, ja, dankjewel. U hoorde onze huiscomedian Stefan Pop en Herman Otten. En uh, onze columnist Diederik van Zessen die houdt van goede muziek... maar wat hij vandaag toch weer tegenkwam? Ineens werd ik ermee geconfronteerd. Ik had er niet om gevraagd, maar helaas wel op het linkje geklikt... Een blonde, dikke vrouw in een Tiroler pak. Ik had mijn lunch nog maar net op, maar hoorde haar zingen. Manet, haal je vinger uit mijn anet. Dat was even slikken. Wat was dit? Het probleem met dit soort dingen is dat je, zonder dat je het echt wil, altijd nog iets verder luistert. Je hebt zo'n mooie kont, zo mollig en zo rond. Oh wat een gat, wat een gevoel is dat tot zover dit citaat uit het meesterwerk Manus... van de popgroep De Picanto's. Het gaat hier dus om een carnavalsnummer. Of, zoals ze onder de rivieren zeggen, een carnavalsnummer. Ik kom niet van onder de rivieren, zoals u hoort... en dus heb ik weinig met dit jaarlijkse festijn. Ik heb het wel eens geprobeerd, hoor, maar na twee uur wachten op mijn bier... was ik het wel zat in dat Arabierenpak. Om over de muziek nog maar te zwijgen. En toch word ik er elk jaar weer mee geconfronteerd. En dus wil ik het nu wel eens voor zijn... Laat ik me eens verdiepen in de wereld van de carnavalshit. En dat blijkt nog een bruisende wereld te zijn. Wist u bijvoorbeeld dat het eerste carnavals-tumult van 2011 al heeft plaatsgevonden? Deze tumult heeft alles te maken met de tv-serie O.O. Gerzo. Deze reality-hit krijgt een vervolg in de sneeuw die O.O. Tirol zal gaan heten. Daar kreeg de Happy Hour crew, wie kent ze niet, ook lucht van... en zij maakte daarop dit hey, hey, hey, hey, hey. Artistiek meesterwerk, dat hoor je zo. En bovendien speelt de Happy Hour crew hier handig in op de O.O. Tirol-hype. Toch? Nou nee. iWorks, de producent van het tv-programma, baalt behoorlijk. Een medewerker van iWorks stuurde hierover een mailtje naar een collega. Ik citeer... Een paar debielen die vast een voorschot nemen op de liedermuziek van Tirol. Het moet hier toch niet veel gekker worden. En dat mailtje lekte uit... Kortom, het gaat lekker in carnavalsland. Ondertussen blijf ik de radio uitzetten als ik een carnavalsliedje hoor. Hopelijk heeft u dat vanavond tijdens deze column niet gedaan trouwens. Alaaf. De ja. Picanto's, dames en heren, onthoud die naam. En carnaval vindt dit jaar plaats van 6 tot 8 maart. Een heel ander feest, uh, daar kijken wij naar uh, op televisie. President Obama uh, van Amerika natuurlijk. Hij houdt het aardig vol, moet ik zeggen. Volgens mij begon hij om 5 over drie. dus is toch zeker al zo'n 50 minuten bezig. En uh, nou, ik kreeg net weer applaus. En ik zie dat Joe Biden ook nog steeds wakker is. En John McCain, uh, die is ook enthousiast. Ik heb niet uh, gehoord wat er zojuist gezegd wordt. Het was goed, denk ik. Maar onze uh, correspondent Wouter Zantingen die houdt uh, de bol in de gaten. Wat is het laatste nieuws, Wouter? Ja, hij heeft uh, weer een aantal uh, dingen gezegd. Het moet uh, wel bij gezegd worden. Dit zijn allemaal dingen die hij wil dat er gebeuren. Uh, moet er moet nog maar uh, gekeken worden of het congres daar ook mee akkoord gaat. Uh, hij wil dat de uh, gezondheidswet, uh, hij heeft uh, iedereen opgeroepen om die uh, toch niet, vooral niet te gaan verwerpen. Maar om uh, hem te helpen om het uh, beter te maken. Hij wil een, uh, een amnestiewet voor kinderen van, uh, uh, van illegale. En waar hij het uh, heel erg over heeft gehad is uh, investeringen in infrastructuur en schone energie. Hij heeft het over uh, dat de internet in Europa veel sneller is, dat de treinen in China sneller zijn... En uh, daar wil hij wat aan doen en hij wil dat Amerika daarmee gaat, uh, met, uh, ja, daarmee gaat opschieten. Dus dat is op dit moment wel uh, de tuner. En heb jij ook op internet al wat reacties gezien uh, op de uh, State of the Union? Ja, ik, ik zit natuurlijk te kijken naar uh, reacties op Fox News. Uh, aan de rechterkant MSNBC aan de linkerkant. Uh, over het algemeen vindt iedereen het wel een, een goede speech. Tenzij dus kunnen mensen kijkt die heel erg in de, in de, in de fringes zitten, heel erg in de hoeken. Uh, ja, het is een wat algemenere speech. Het uh, is wel uh, redelijk batter, wat hij ook al de afgelopen jaren heeft gezegd. Er is niet echt zo'n nieuws of verrassend in. Uh, speechen kan hij, kan hij natuurlijk wel, hè? Dat weten we wel van hem. Ja. Hey, hoe, lang hey. hij, hoe lang houdt hij het nog vol? Want hij is al 50 minuten bezig, zoals ik zei. Gaat het nog lang duren? Uh, de gemiddelde speeches zijn uh, geloof ik 53 minuten, wat ik had gelezen. Oh. Uh, ik denk dat hij op het moment klaar is. Oh, dan kunnen we het aftimen. Ze zit, zit midden in het nos ja. is klaar, waarschijnlijk klaar zometeen. Er wordt wel weer geproduceerd ja. ja. en ze gaan nu allemaal staan. Dus misschien hebben we nu wel het einde te pakken. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ze doen wel heel enthousiast. Het wordt ook steeds harder. Of dat komt door onze technicus. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, uh, dankjewel voor dit moment. Wouter Zantige vanuit Amerika. En uh, zometeen in het volgende programma, nu al wakker Nederland... wordt er volgens mij ook nog steeds uh, hierna gekeken. Toch, Bastiaan? Ja, Bastian Achtegaard ja, ja. zit bij ons in de studio en Bastian... Ja, daar Jij. wordt uh, zeker aandacht aan besteed. We gaan uh, uh, ook met Wouter volgens mij nog uh, contact opnemen. En we houden het allemaal scherp in de gaten, maar het is niet het enige. We gaan oh. het ook hebben over uh, windmolens in Urk, ook belangrijk. Um, en het wereldkampioenschap koken. Oh. Ik ben bellen met iemand die daaraan meegedaan heeft. Wat zou Obama daarvan vinden? Ik weet niet. Misschien heeft hij wel een kookverslaving. Ben, ben jij een, een beetje een keukenprins, Bastiaan? Ja, heel erg eigenlijk. Echt waar? Ja, echt. Nou, ik niet. Ik, uh, uh, uh, uh. Jij Erik? Nee, ik ook niet. Maar Bastiaan, straks na de uitzending... mag je wel even een ontbijtje voor ons koken. Ja, een lekker eitje bakken, of zoiets. Dat, het is aardig voor jullie. Er is een keukentje hier in uh, het NOS-gebouw. Dus, ja, uh, met het, mag een tron uh, staan. Zometeen het nieuws van 4 uur en daarna dus nu al wakker Nederland... tot 6 uur met Bastiaan Nachtegaal en Cameron Oela. Dus genoeg reden om hun radio hier aan te houden op Radio 1. Ja, en uh, voor ons uh, was dit het. Uh, mijn naam is Erik Nusselder. Ik ben Kasper, en Meijer. Is Kasper Meijer. Tot volgende ik. week. Dag. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Nog meer jij...